Het geld is bedoeld voor zaken als medische behandelingen, psychotherapie en huisvesting. In Mexico zijn de lichamen van twee vermoorde Spanjaarden uit een kanaal gehaald. De mannen lagen in een auto, hadden handboeien om en zijn waarschijnlijk doodgeschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt van de staat Sinaloa. De mannen werden vorige week als vermisten opgegeven... nadat ze niet waren teruggekeerd naar hun hotel. In Sinaloa zijn veel drugsbenders actief... die hun slachtoffers vaak in auto's achterlaten.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 Je luistert naar uh, Start. Sommige mensen die worden geboren in een lichaam waarin ze zich niet thuis voelen. Dan uh, denken ze op een gegeven moment van ja, het klopt gewoon niet. Ik word geboren als meisje, maar ik voel me eigenlijk meer een man of andersom. Deze week is het Transgender Film Festival in Amsterdam. Dat is om aandacht te vragen voor transgenders. En uh, ja, daarom ben ik eigenlijk wel benieuwd. Zou jij wel eens voor een dag het andere geslacht willen zijn? Zou je wel eens willen weten hoe het is om als vrouw door het leven te gaan... of juist om als man door het leven te gaan? 0800-1121, daar kun je naartoe bellen. En uh, we vroegen het ook aan de mensen op straat. Nee, ik geloof het niet. Uh, ik kan met mijn vrouwelijke charmes goed tot bocht. Dat gaat goed. <laughs> ja. ja, absoluut. Vooral aan mezelf zitten. <laughs> ja. nee, maar waarschijnlijk ook, uh, ik ben heel benieuwd naar de reacties uh, op, uh, die ik dan zou krijgen... Ja, nou ja, absoluut. Nee, ik... Uh, ja, nee, ja, het lijkt me gedoe, ja, scheren. Nou, misschien wel wat meer gedoe als vrouw, maar uh, ik zit gewoon goed in mijn vel als vrouw eigenlijk. Nee, ik ben uh, gelukkig als man, dus uh, dat vind ik voldoende. Ik denk dat ik naar een plek zou gaan waar heel veel vrouwen zouden zijn. <lacht> en daar uh, heel veel vrouwen te versieren. Dat lijkt me wel wat. Nee, mannen zijn altijd beter, toch? Vind je van niet dan? Nee, ja, ik hoef geen vrouw te... Nee, eigenlijk nee. Ik zou niet weten waarom. Ik ben blij hoe ik ben, dus uh, nee. Ja, waarom niet eigenlijk? Ja, ik, ik was vroeger vrij jongensachtig. Dus uh, dat. Ja, echt voor altijd. Hoeft voor mij niet. Uh, voor me wel, maar een <laughs> vrouw te zijn. Maar ja, ik zou er geen problemen mee hebben. Nou ja, mij bevalt het eigenlijk ook wel om vrouw te zijn. Maar toch, natuurlijk ben ik ook wel nieuwsgierig. hoe het zou zijn om een keer een dag een man te zijn. En wat ik dan zou doen. Ik, ja, ik zou het echt niet weten. Natuurlijk, heel erg voor de hand liggend is seks. Maar uh, ja, ik zou denk ik ook wel meteen naar mijn baas gaan en om uh, opslag vragen. Want daar ben ik echt heel slecht in. En ik uh, geloof dat mannen daar echt veel beter in zijn dan vrouwen. Dus dat zou ik dan ook sowieso doen. Ja, heeft er eigenlijk wel voordelen om vrouw te zijn, bedenk ik nu. Nou ja, ik ben benieuwd wat jij vindt. 0800 1121. Zou je wel eens willen ruilen van geslacht? En waarom? 0800 1121. Dit is Keen. Everybody's changing. God is changing, misschien wel uh, van man naar vrouw, want daar gaat het van over. Start, Lieke Veld. Vandaag is de slotdag van TransScreen, het uh, Transgender filmfestival in Amsterdam. Dat is een festival met films over mannelijkheid, uh, vrouwelijkheid, ja, geslacht, alles daaromheen. Gemaakt door Transgender zelf. En uh, ik heb Hiro Gianni aan de lijn. Jij bent uh, initiator van TransScreen en zelf ook transgender. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen, uh, Lieke. Ja jij bent dus transgender dus je bent geen hij of zij en uh, ik heb je even gegoogeld trouwens. Je ziet er ja. in mijn ogen uit als een hij, ja. um, maar hoe word je het liefst genoemd en uh, dan moet je me gewoon verbeteren als dat uh, fout is dat ik dat vraag want ik zag op jullie site ja. iets over transvriendelijk taalgebruik maar die uh, cursus ja. heb ik niet gevolgd. <lacht> Dat klopt, die uh, cursus was gisteren uh, op zaterdag. Ja. Maar uh, transgender is eigenlijk een soort paraplu-term. Dus ook uh, de klassieke transseksuelen, die een heel duidelijke man-of-vrouw identiteit hebben, die vallen daar ook onder. Mm -hmm. En ik ben zelf iemand zonder enige ja, identificatie met man-of-vrouw labels. Daar, daar kan ik zelf helemaal niets mee. Dus ik laat mensen mij meestal gewoon Giro noemen bij mijn voornaam. En niet met een aanduiding van hij of zij. Ah, oké. Okay. Dus, maar dan moet wel iedereen je naam weten natuurlijk. Ja, dat is een beetje lastig inderdaad. Maar uh, uh, ik laat me eigenlijk ook al tien jaar een het noemen. Maar dat vinden mensen dan nog moeilijker eigenlijk. Ja, dat me, vind ik ook na. gek. Ik noem je gewoon Jiro, goed? Dat is helemaal goed, ja. <laughs> okay. Het uh, Transgender uh, filmfestival is er omdat het uh, niet zo goed gaat met de transgenders in Nederland. Begreep ik. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, hoe dat komt, dat is eigenlijk... Uh... Misschien wel bijna filosofische vraag... maar je merkt dat als mensen over die denkbeeldige scheidslijn heen stappen... die tussen man en vrouw ligt... Mm -hmm. dat er een enorme afstraffing op staat. Uh, als je kijkt naar de recente onderzoeken... dan zie je dat heel veel transgenders uh, in isolatie zitten. Meer dan 40% heeft geen baan. Dat is een stuk meer dan die 8% die vorige ja. week... over heel Nederland naar buiten kwam. Uh, er zijn ja, ook cijfers van uh, hoge zelfmoord... ...pogingen of gedachten. Mm -hmm. En sowieso veel discriminatie. En uh, ja, dat is allemaal uh, niet zo fijn. En wat er ook nog bij komt... ...is dat als je kijkt naar films of in de media... Komt er altijd maar één beeld naar buiten over transgenders, over hoe ze zouden zijn, en, en dat het allemaal iets met operaties te maken heeft. Ah, Oké, okay. nou dat is, hele... dat is goed, ja. want dan kom ik bij mijn volgende vraag. Uh, ja. Hoe helpt het Transgender Filmfestival bij uh, nou ja, dat het beter kan gaan met de transgenders in Nederland? Nou, wat wij uh, vooral als doel hebben, is om uh, transgenders veel zichtbaarder te maken. Als je naar de officiële cijfers kijkt, dan zouden er niet zoveel zijn. Ergens tussen de 0,1% en misschien wel 5% van de bevolking. Uh -huh. Maar ja, het is gewoon belangrijk om te laten zien wie die transgender mensen zijn. En dat kunnen wij doen met uh, films die ook een heel divers beeld geven van de hele groep. Dat is nogal een, uh, ja, een diverse groep, kan ik wel zeggen. Ik zag ook uh, op jullie Facebookpagina een lijst met, uh, met misvattingen over transgender's. Ik heb er een paar. Ik vond ze heel grappig namelijk. Maar 50 misvattingen zijn het maar liefst. Ik heb er een paar uitgepikt. Um, ja, ze zijn in het Engels. Trans women want equality just so they can sneak into women's bathrooms or other women's only areas. Denken mensen dat echt? Ja, mensen denken de gekste dingen. Oh. Mensen denken natuurlijk ook wel dat. Uh, als je uh, uh, uh, overgaat van uh, man naar vrouw, dan ga je eigenlijk een stapje terug in de maatschappij. En ik merk zelf wel dat uh, nu ik overkom als jongen of als man, dat ik veel beter behandeld word dan ja? toen ik nog meisje of vrouw was. Ja. Op wat voor, uh, in welke opzichten dan? Nou ja, mensen uh, nemen mij nu serieuzer als ik ergens klaag of als ik... Uh, een telefoonlijn bel met een, met een klacht uh, weet je wel, over de gas en licht of zo. Dan merk ik gewoon van, goh, ik word zo anders behandeld. Het is heel subtiel. Maar er is echt wel nu in Nederland nog steeds een verschil in hoe uh, mannen en vrouwen behandeld worden. En het verschil daartussen. Wauw, jeetje, Mina, ja, dat, zo, dat kun je natuurlijk als vrouw nooit weten. Hoe het is. Ja, je kunt het eigenlijk alleen maar een keertje onderzoeken als je een dag in het andere geslacht uh, ja. op staaf zou gaan. Ja, dat zou ook wel interessant zijn. Uh, deze is dan, uh, vind ik, wel wat minder duidelijk. Er staat, uh, uh, het zijn er twee eigenlijk hoor. Your uh, genitalia, define who you are, and uh, all trans people want surgery. Dus het gaat over je geslachtsdelen, dat dat eigenlijk uh, ja, dat dat bepaalt wat voor iemand je bent. Maar kun je uitleggen waarom dat dan niet zo is, waarom dat een misvatting is? Uh, nou ja, geslachtsdelen of lichaamsdelen, dat zijn lichaamscellen en die zijn weer van moleculen en atomen gemaakt en die zijn niet mannelijk of vrouwelijk. Uh, je ziet ook uh, bij transgenders dat eigenlijk een heel groot deel uh, vooral op zoek is naar wie ze zelf zijn, wat voor type mens, dat duurt even, voordat je zelf weet wat je leuk vindt en wat je stijl is en ja, bij sommigen hoort daar dan een operatie bij, maar echt niet bij iedereen. Um, ja. ja, ik vind dat een beetje duidelijk. Ja, nou ja, deels. Kijk, ik begrijp wel dat het uh, moleculen zijn. Maar um, ja. Ja, het is het voor, voor, vooral voor mannelijkheid bijvoorbeeld. Ja. Mannen gedragen zich ook anders als ze een heel groot geslachtsdeel of een heel klein geslachtsdeel hebben. Dus ik kan me wel voorstellen dat ja. het je een gevoel van mannelijkheid kan geven. Uh, voor sommigen zeker. En um, ik denk echt wel dat het heel erg verschilt per individu of ze zelf... Uh, een penis echt zien als hetgene wat hun mannelijkheid geeft. Nou is het echt wel zo bij uh, de, de transmannen... dat de meesten uh, vanwege de hormonen al zo ontzettend vermannelijken... en als man gezien worden en compleet als man door het leven kunnen gaan... dat uh, de penis eigenlijk helemaal niet meer zo uitmaakt. Hmm. Uh, de meesten willen misschien nog wel een penis... maar op dit moment zijn de medische... Uh, ja, medische standaard is nog niet zo hoog dat het uh, heel goed gemaakt kan worden, maar dat, dat verbetert ook wel. Maar in ieder geval voor mij zelf bijvoorbeeld staat het helemaal los van mannelijkheid of vrouwelijkheid, wat ik met mijn lijf doe. Ja. Ik snap wel dat andere mensen uh, iets mannelijk of vrouwelijk vinden, maar ja, voor mij is dat echt niet zo. Nee. Duidelijk. En um, nou ja, woensdag is het begonnen, het uh, Transgender Filmfestival in Amsterdam. Vandaag is de slotdag. Hoe uh, ben je tevreden tot nu toe? Hoe is het verlopen? Ja, het is heel goed verlopen. We hebben in ieder geval. Uh, de, de opening was uitverkocht. De tweede dag was ook zo'n beetje helemaal uitverkocht. Uh, en deze laatste dag wordt uh, hectisch, want dan worden de publieksprijzen uitgereikt. Mm -hmm. En uh, ja, de prijsuitreiking wordt heel leuk, want dan gaan we de film 101 weer vertonen. Die was heel populair ook op de donderdag. Nou, en uh, als iemand daar naartoe wil, waar moet hij dan zijn en hoe laat? Bij het Ketelhuis in Amsterdam, om vijf uur. En ik zou zeggen, ik probeer zo snel mogelijk deze ochtend nog <laughs> kaartjes uh, te krijgen. Want het zou kunnen dat het zelfs al uitgekocht is op het moment dat je belt. Maar je weet nooit, want <laughs> de laatste half uur komen er altijd nog kaartjes vrij. Hartstikke bedankt uh, Jiro, Gianni, dat ik je mocht bellen en succes nog vandaag. Oh, dankjewel. Zou jij wel eens van geslacht willen ruilen? 0800 1121. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En ja, Erik, jij wil wel een keer weten hoe het is om een vrouw te zijn. En dan pik je er net een ding uit waarvan ik denk, vind je dat nou echt het leukste? Maar jij wil graag weten hoe het is om zwanger te zijn? Uh, nee. <laughs> ik wil weten hoe het voelt om, uh, om te bevallen. Oh, dat lijkt je nog leuker. <laughs> ja, nee, ik ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben gewoon een man. Ik ben, uh, ik, ik ben, ik ben, ik ben niet vrouwelijk of zo. Nee. Maar ik, ik heb het zo, zo vaak vrouwen gevraagd. Hoe voelt dat nou? Ze kunnen me dat nooit uitleggen. Ja, ik denk heel pijnlijk vooral, toch? Dat is... Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Maar er moet toch een bepaald gevoel bij zijn of zo op een of andere manier. Mm -hmm. Ik snap het niet. Ik, dat, dat, ik zou gewoon dat heel graag willen weten. Dus de bevalling. Maar wat lijkt je er dan uh, zo mooi aan? Of zo leuk aan? Nou ja, het, het is. Uh, uh, je, je hebt natuurlijk negen maanden het kind in je buik. En uh, op een gegeven moment komt het eruit. En die, die bevrijding of die verlossing of wat. Wat, wat, wat maakt dat zo speciaal? Dus yeah. dat, dat zou ik willen weten. En ik, heb, ik heb heel veel, uh, ik heb, ik heb veel vriendinnen heb ik gevraagd en ze kunnen me niet uitleggen. Maar wat zeggen ze dan? Uh, ja, dat, ten eerste wat jij ook al zei, dat het pijn doet. Mm -hmm. maar, maar, maar het brengt ook iets, iets speciaals met zich mee of zo. Toch wel ook iets moois. Maar denk, denk je ook dat mannen dat misschien wel missen? Dat ze, uh, ja, dat ze dat dus nooit kunnen meemaken, die bevalling? Dat denk ik wel inderdaad, ja. Ja, ja want het is toch een andere soort band ook misschien... die, die je dan met je kinderen hebt. Ja, dat, dat, dat weet ja. ik niet, maar... Het, het is, is me nooit goed kunnen uitleggen. Ofzo. Ja, ja, Dennis maar, maar, en Valerio maar, hebben maar, het een keer gedaan. in proefkonijnen. Maar, maar, Malika, mag je wat vragen? Uh, ik, heb, uh, ik, ik, heb, uh, ik heb een hele mooie vrouw ontmoet. Ik heb, ik heb een liedje. Ja. En dat is ons liedje. Maar mag die aanvragen bij jou? Uh, nee, je mag hem wel even doorgeven aan uh, uh, Ilan. Die spreek je zo meteen weer. Dan ah, schrijft hij hem even op en dan die, ik kijk ik even of Heem ik hem zelf kan rijden. Even mij. Ja, nou, nou, dat weet ik nog niet, want dat uh, ga ik zo meteen bepalen. Maar uh, Dennis en Valerio, die hebben een keer in Proefkonijnen ook uh, gedaan uh, ja, een soort van ervaring gehad hoe het is om een uh, bevalling te hebben. Dus ja. uh, dat zou je nog een keer kunnen opzoeken op Uitzending Gemist. Dan kan je misschien okay. iets meer duidelijkheid uitkrijgen. Maar, uh, Dankjewel, liefde, Erik. Maar het liefste wat ik wil horen, dat is van de, van, van de music en dat heet Getaway. Oké. Okay. Nou, ik heb hem opgeschreven, Erik. Dankjewel hoor. Oké. Okay. Okay. Nou, zou jij wel eens van geslacht willen ruilen? Daar ben ik benieuwd naar 0800 1121 En dit vonden de mensen op straat. Ja ja ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Kijk hoe je mannen kan versuren, dat lijkt me geweldig. Sam wil ik wel in dagje man, is er uh, neem niet zoveel verantwoordelijk als een vrouw of tegenover kinderen. Nee ik niet. Nee, nou ik doe het huishouden al trouwens hoor. Want mijn vrouw die is uh, niet. Uh, die kan dit niet. Dus ik uh, doe alles, strijken, wassen. Ja. Kijk hoe het is uh, om te leven als een man. <laughs> Wat zou ik doen als man? Um, ja, ik zou wel naar een Ajax-wedstrijd gaan. Nee, nee. Het, is, ja, het ja. Nee, Weet je, een, een man die dit die toch wil zijn, ja, dat het, in, in mijn optiek is een flikker. Ik, ik discrimineer niet, maar ja, weet je. Dus uh, ik denk niet dat geen enkele man een, een vrouw wil zijn. Nee. nee, ik zou geen man willen zijn. Ondanks het af, af en toe moeilijk is als vrouw, maar ik zou geen man willen zijn, nee. Nee. Maar op een festival. Ja, dan kun je overal plassen. Wat lijkt jou handig om een keer als man te doen of als vrouw te doen? Als je van geslacht zou kunnen ruilen? 0800 1121. All you've this moment. 21st century is yesterday. All you want, everybody does. Yeah, looks okay. Yeah. So slide over and give. Ja, hoe zou jij het vinden om een keertje te ruilen van geslacht? 0801 121 dan bel je je naar Radio 1. Ik ben namelijk heel erg benieuwd hoe jij dat vindt. Zou je dat een keer een dagje willen doen? En wat zou je dan ook gaan doen? Ik zou sowieso wel een keer een man willen zijn inderdaad, om uh, staan te plassen. Toevallig uh, ik heb dat een keer geprobeerd, uh, maar dan als vrouw. En dat uh, ja, is echt niet aan te raden. Het is niet voor niks dat vrouwen inderdaad gaan zitten. Want als je staan plast als vrouw, dan uh, spettert het alle kanten op. En het is echt... Het is super onhandig. Het voelt ook heel raar. Omdat je het natuurlijk normaal nooit doet. Maar euh, nou ja, ik dacht ik moet toch een keertje uitproberen. Maar ja, wat zou jij doen als je van geslacht kon ruilen? 0800 1121. Ik zou denk ik ook wel euh, een rap willen opnemen. Ja, ik vind vrouwen die rappen ja, meestal niet zo heel erg goed. En euh, ja, mannen wel. En het lijkt me zo, ja, het lijkt me zo vette kick als je gewoon euh, een rap hebt geschreven en dat dan ook uh, kunt maken. Ja, dat zou ik denk ik ook wel doen, omdat je dan een veel mooiere, diepe stem hebt. En natuurlijk uh, ook een radioprogramma maken. Dat lijkt me ook wel weer leuk als man, met zo'n uh, andere stem. Nou ja, 0800 1121 zou je wel eens een keer willen ruilen van geslacht voor één dagje. En uh, nou ja, wat zou je dan gaan doen? En zometeen uh, ga ik ook bellen met Richard Lam van trendwatching.com. Want die uh, heeft het niet meer over 3D-printers, maar over 4D-printers. Gaan we alweer even een stapje verder. Um, Hé, hey. ik had een liedje klaar staan en die ben ik nu kwijt. <laughs> Will and the People, die komt eraan. Als ik hem heb gevonden op mijn computer. 0800-1121. 0800-1121. Dit is Will and the People. by Rave Fly. we love this worake The air goes on and I'm sick to not pay Who was that girl and what was her name? I couldn't find her man, she went back to <laughs> I you're 14 or 40 You lie about your age fun for me party was followed by a rave fly fly Het is net geweest hè, holiday. Um, Kees, een hele goeiemorgen. Hallo! Hallo Kees, jij, uh, ja, jij wil eigenlijk doen wat jouw eigen vrouw doet. Ja, eigenlijk wel ja. En, wat is dat? Oh, de hele dag niks. <laughs> ja, heb jij een luie vrouw of uh, vind je het wel goed dat ze niks doet? Nou, nee, ik vind het wel prima. Hè. En dat zou je eigenlijk ook wel eens een keer willen doen dus? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar is dat dan, uh, waarom is dat zo bij jullie thuis dat zij niks doet? Ja, dat is zo, uh, ja. ja, ja. Ja, waarom is dat zo? Goeie vraag. Dat is zo gekomen, denk ik, ja. <laughs> waar, waar is dat uh, zo gekomen? Wanneer? Wanneer? Ja. Ja, ja. Maar verdachte al elkaar op moeten denk ik. Nee, nou, denk dat doe jij maar niks. Oh, vanaf het begin af aan al. Ja, joh. Oké. Okay. Dus uh, misschien ben je daar ook wel een beetje op gevallen. Ja, ik vind het wel heel lekker joh. Dus ik werk wel en dan doe uh, jij ja, lekker niks. En dan uh, komt alles goed. <laughs> jij vindt het eigenlijk wel prima. Maar dus voor één dagje zou je wel een keer willen ruilen en dan ga je. Wat ga je dan Die doen? Voor één dagje. Oh, je dan wil eigenlijk voor altijd ruilen. <laughs> Dat een paar jaar of zo. Maar kunnen jullie het niet gewoon verdelen dan? Waarom is dat geen optie? Nou, ik denk dat dat geen goed idee is, denk ik. En maar waarom niet? Ja, nee, dat, uh, dat wordt helemaal niks. Ja, maar leg eens uit waarom, Kees. <laughs> ja, variaties het best gaan, maar. Uh, maar niet voor eeuwig. Ja, maar je, je hebt nog steeds niet uitgelegd waarom. Ja, je stelt wel wel van die moeilijke vragen, joh. Geloof. <laughs> <laughs> en dat om uh, half zes ochtends, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik ben er gewoon heel benieuwd naar, want ja, je bent er zo stellig in. Dus ik vraag me dan af, wat, wa, wa, waarom zou het helemaal misgaan als jouw vrouw het werk zou doen... en jij thuis gewoon lekker helemaal niks zit te doen? Nou, ja, dan wordt het thuis één grote tiefs. Ja, dat wordt het nou ook wel, maar ja. Dan wordt het veel erger. Maar weet je wat? Ik zit met mijn collega's ik zit hier aan Fred. En die doet helemaal niks. Die doet al niks? Nee, die doen allebei niks. Gaat hij veel met je vrouw om? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, wat, wat doen ze in de tussentijd? Ja, uh, hey, uh, uh, nee ja, Kees, denk oh, je dat je... Hebt, het... wacht, hij kan het heel uitleggen. Hallo? Hoi Fred. Hi. Hi. Wat doe jij zo al de hele dag? Ik doe helemaal niks. Nou, hartstikke mooi. <lacht> dat heb je slim bekeken. Moet, misschien moet je Kees uitleggen hoe je dat moet doen. Ja, die die werkt toch wel even mee, Je bent gek, doe helemaal niks. Hey, en uh, uh, ken jij meer mannen die helemaal niks doen? Of denk je dat het misschien wel vaker vrouwen zijn die niks doen? Ik ken wel over vrouwen die niks doen. Ja, ja. Kees, vrouw. Ja, nog meer vrouwen of alleen uh, Kees of vrouw? Nee, wat een gek Oh. Hé, hey, maar. Dus vrouwen die doen uh, over het algemeen niks. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen. Nou, wow. zoals ze niet allemaal overeenkomst scheren. Oh, gelukkig. Toch? Nou, dankjewel Fred. Ja, toch? Oké, okay, hey, ik ga nog ja, even. Bij de radio werken draad, zegt. Ik ga even verder, Fred en Kees, goed hè? Dankjewel voor het bellen. Ja, ja. Hoi. Doei, Gwen, goedemorgen. Gwendoline is het, ja? Gwendoline. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, jij. Um, ja, jij bent een vrouw. Ja, klopt. Hoe lang ben je al een vrouw? Um, nou, als je verrekent vanaf, de, vanaf mijn operatie. Uh, ik ben een jaar, uh, even niks meer als een jaar vrouw. En ben je echt vanaf het moment van de operatie pas echt jezelf vrouw gaan voelen? Nee. Dat, nee, voel nee, al. Nee, dat begint met het gewaarwording van uh, uh, in mijn geval dat ik. Dat ik uh, dat ik anders in elkaar zat dan mijn lichaam dat, uh, uh, dat aangaf. Mm -hmm. Dus ik ben, ik ben geboren als man, maar uh, al gaandeweg in mijn leven is uh, het gebleken dus dat er wat anders speelde. Ja. Yeah. In het geestelijke vlakte. Wat was voor het eerst dat je daar achter kwam eigenlijk? Uh, daar achter kwam, nou, het is een paar jaar terug inmiddels. Uh, uh, en toen, uh, toen had ik zoiets van: ja, je klopt toch iets niet. En uh, uiteindelijk met, door gesprekken met, een, met andere transseksuelen uh, viel het muntje bij mij. En uh, nou, toen was het klaar. Maar wat klopte er niet dan? Hoe omschrijf dat is? Wat je dan. Uh, mm -hmm. je... uh, uh, Niet-mannelijke niet gedachten. Uh, ik was een beetje een, een zachte jongen, uh, geen macho. Uh, ja, uh, neigingen dat we tot, uh, tot uh, uh, vrouwenkleding willen dragen. Uh, ja, uh, gewoon je uh, hele gedachtegang is niet mannelijk. Ja. ja. En uh, hoe lang is dat geleden nu? De, de, mijn apparatie was uh, 13 april verleden uh, jaar. Oh, nu een jaar uh, net iets meer dan een jaar ben je nu ja, dus. Ja, uh, ik ben een jaar een jaar oud. <laughs> <laughs> een jaar oud. Oké, okay. en heb je ook uh, relaties uh, al gehad sinds ja. de operatie? Uh, ik, uh, ik ben 25 jaar getrouwd geweest. Uh -huh. Ik heb uh, drie prachtige kinderen. Ja. Uh -huh. En dan zeg ik erbij van, helaas heb ik ze zelf niet, niet kunnen baren. Maar hm. dat, is, uh, dat, dat voelt toch wel als een gemis. Ja, je bent al de tweede die dat inderdaad jammer vindt om vannacht... om uh, ja, niet uh, een zwangerschap te kunnen meemaken. Ja, mee van bevallen. Ja. Ja, het is, het, ja, het is niet altijd een pretje, maar ja, het, het lijkt mij toch... Het uh, it, is zo ja, bijna onwezenlijk uh, om, een, om, om, om het leven te schenken. Uh, ja... Maar wat... goed... <laughs> Hé, hey, en, uh, en Gwendoline, want nu uh, nou ja, voel je je nog meer vrouw. Um, wat... ik, ik, ik voel, ik voel be beter uh, als mens. Uh, ik heb het man zijn vaarwel uh, kunnen zeggen. en uh, Ja, ik, ik, ik leef als de, als, als de persoon die ik ben. Geen biologische vrouw, maar ik leef als vrouw. Nou, mooi, Gwendolien. Dankjewel voor het bellen. Heel graag gedaan. Oké, okay, goedemorgen nog. Goedemorgen, Start Lieke Veld. Ja, het is inmiddels alweer vijf minuten over half zes. Dus hoogste tijd voor de trending topics van vandaag. Dus even kijken hoor, wat er allemaal uh, waarover druk over gesproken wordt op internet. Hashtag QSEU13. En dat is geen nieuw televisieprogramma of uh, festival. Het staat voor Quantified Self-Europe Conference 2013. En dat was in het Casa 400 Hotel in Amsterdam gisteren. Nou ja, en er komen mensen die zich bezighouden met self-tracking. Dus ja, dan weet je het wel. Nou ja, dit is uh, bijvoorbeeld één iemand... Uh, ja, wat iemand zich bezighoudt op, dat, uh, op die conferentie. We hebben technology called perceptive media... En het allows ons um, om de verhaal, de narratief, op basis van de implicit acties van de gebruiker Dus so het verandert het programma op sensors... such as zoals. Um, de jawbone of. Fitbit of. iets anders. Dus iemand van de BBC die legt uit dat je dus met een TV kan meten. hoeveel je die dag gewandeld hebt. En als het dan te weinig is, dan. Uh verandert het programma op televisie en krijg je iets te zien over sporten... of iets dergelijks, waardoor je dus toch aangespoord wordt om meer te gaan sporten. Nou ja, dit soort ingewikkelde snufjes die uh, worden daar besproken op het uh, QSEU13. Ook trending, Vorgra. Nou ja, dat is ook geen nieuw programma, dat gaat namelijk gewoon over de wedstrijd. Fortuna Sittard tegen de Graafschap en uh, de Graafschap-trainer Pieter Huistra... die twittert vandaag in de bus op de terugweg van Vorgra... Trots op ons team, ik kijk uit naar een mooi vervolg. De ran in een volle vijverberg. #12 e man. Dus die heeft er volste vertrouwen in. Ja, ze wonnen met 3-1 en zijn door naar de tweede ronde in de playoffs. Dus weer een stapje dichter bij de eredivisie. Net als Go Aet Eagles. En uh, Hekje Moederdag is ook al trending. Mensen die zijn namelijk al volop bezig uh, met hun moeders te feliciteren. En dat doen ze dan via Twitter. Ja, en vandaag is het uh, precies drie jaar geleden dat in Tripoli een vliegtuig neerstortte. En het was een uh, vliegram die alleen de ja, toen negenjarige Ruben overleeft. En uh, proost, want uh, vandaag wordt, werd in 1935 de Alcoholics Anonymous, oftewel de EE, opgericht door twee Amerikaanse doktoren. En op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen lid van deze club. Ik neem je mee. Ja, dit liedje Keef was wel. Het is gemaakt door de tweelingbroer van Robbie Pardoel. En uh, die is vandaag 32 geworden. Van harte gefeliciteerd, Robbie. En uh, doe de groeten ook aan Gers. En um, die ook gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En uh, Jason Biggs, de acteur die uh, wereldberoemd werd. omdat hij in de film American Pie zijn geslachtsdeel in een appeltaart stak. Die is uh, 35 jaar geworden ook vandaag. En uh, de allerbekendste skateboarder ooit, Tony Hawk. Die is vandaag 45 geworden. En nam op indrukwekkende wijze afscheid van zijn carrière door als de eerste mens een sprong te maken waarbij hij 2,5 keer om zijn eigen as draaide. Ja, inmiddels zijn er maar liefst 14 computerspellen met zijn naam gemaakt. En uh, nou ja, dan het weer ochtends is het uh, half tot zwaar bewolkt met af en toe wat regen. En in het zuidoosten, dus Limburg, Noord-Brabant daarbij, is een kans op onweer. Smiddags middags klaart het op, maar in de avond dan neemt de bewolking weer toe vanuit het westen. En het wordt ongeveer 13 graden. En dan ga ik ook nog even kijken op de buienradar. Of er uh, veel buien zijn vandaag. Oh, ik kan even niet uh, erbij. Buienradar.nl. Zou je dat even... Er zit iemand anders die nu mijn computer bestuurt. Het is heel uh, spannend. En die gaat nu naar de buienradar. Want volgens mij uh, zijn er nogal wat regenbuien vannacht. Maar dat, uh, nou ja, dat zie ik dan zo meteen. En, ehm... Um, nou, dit gaat goed, dit. Ja, de Land Rover, dat is het bekendste merk als het gaat om uh, grote terreinauto's. In Nederland is er zelfs een club die zich bezighoudt... met het organiseren van speciale Land Rover evenementen. En, ehm... Um, ja, de Land Rover Club Holland die bestaat deze week 25 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden met een groot Land Rover evenement. Duizenden auto's en mensen die trokken naar heel Varenbeek en Dani vroeg zich af wat er nu precies te beleven valt op dit jubileum. En ook waarom, ja, kies je nou juist voor een Land Rover in plaats van bijvoorbeeld een Jeep of een Mercedes. Je kunt beter vier sterren in de voorruit hebben als één op de grill, hè? Ja, de liefde voor andere automerken, die, uh, die zitten goed in hier. Ja, als ik omheen kijk, honderden Landrovers hier op dit, uh, ja, dit terrein... bij uh, Safari Park Beekse Bergen. Ja, ik loop nu over de, over de camping. Het is echt een soort, uh, nee, soort, soort festivalidee, moet ik wel zeggen. Druk bezig met, uh, met de tent in elkaar aan het zetten. Buitengewoon druk bezig. <laughs> ik stoor u toch even. Ja. Waarom nou Landrover? Ja, dat is al jaren een, een, een affiniteit, zeg maar. Ik ben zelf uh, met een vriend van mij die... Uh, die een Land Rover heeft, maar ik heb hem voor mezelf altijd wel een grote droom gehad. Dus het is een mooie optie om hem eventjes weer te genieten. Vulco, de voorzitter van de Land Rover Club Holland. Nou, we rijden nu in een grote, um, ja, grote Land Rover die ook gebruikt wordt uh, ja, op safari in, in Afrika. Nou, als je bijvoorbeeld uh, in Amsterdam rondrijdt, dan kom je, kom je genoeg Land Rover, Range Rovers tegen van de nieuwste types. Nou, we hebben net uh, door bossen gereden met auto's. Kunnen die dat ook aan? Ja, je staat versteld wat de moderne landrovers ook kunnen. Dan wel allemaal computergestuurd en terreinresponsystemen. Het zijn niet alleen oude, oude mannen die hier met een, met een grote landrover komen... maar ook gewoon uh, gezinnetjes met kinderen. Wat vind je nou zo mooi aan die grote auto's? Je kan, je kan er alles mee doen. Um, ik vind het geluid van landrovers heel mooi, de V8. Dat is echt mijn type, V8. Ik loop hier over het festivalterrein. Ik zie een groep met, met bijna alleen maar vrouwen staan en een man. Wat, wat bent u hier aan het doen? Nou, wij geven hier een uh, workshop uh, koken op kampvuur. Dus we zijn nu uh, brood opmaken. En straks gaan wij, uh, gaan wij nog aan de gang met, uh, met pizza's, cake... En uiteindelijk uh, vanavond gaan we ook ook uh, wild uh, klaarmaken. Ja, de zweer zit er goed in hier op de camping. Ja, ik ben benieuwd of ik nog een stukje kan rijden. Ik heb net een hele hoge brug gezien. Ik loop daar even heen om te kijken of ik uh, daar misschien op kan rijden. Of in ieder geval uh, mee kan met iemand die, uh, ja, die die brug gaat rijden. Chris, een, een, een, een donkergroene auto. Ja, ik weet dat het een Rover is, maar veel verder kom ik niet. Wat voor auto is het? Het is een uh, Defender TD5, uh, 90. En die heb ik al 13 jaar. Zo, dan gaan we eens kijken. Ja, ik vind het nog best wel... Uh... Ja, het, is, het is vrij stijl. Het is een grote houten, ja, houten brug, als het ware. Ja, de voorwielen gaan er, uh, gaan er bijna op. Nou, we staan nu al in een hoek van uh, 45 graden. Als je maar genoeg gas geeft, dan, uh, dan gaat het wel lukken, volgens mij. Volgens mij staan we nu... Bijna, bijna op de top. Ja, van, uh, Vanaf de grond worden er aanwijzingen gegeven, zodat we precies uh, over de, ja, bovenop een soort wipwap staan. Nou, dat gaat nu helemaal goed. We gaan nu weer naar beneden. En nu weer die hoek van uh, ja, ongeveer 45 graden, maar nu uh, met onze gezicht naar de grond toe. Ja, en volgens mij uh, ja, we raken we raken de grond gewoon weer. We hebben het overleefd, hè, Chris? Ja hoor. Leuk hè? Nou, ik denk dat ik eruit ben. Ik ben overtuigd. Ik moet en zal een landrover kopen. Nou, eens kijken wat, ja, of dit misschien wat is. Uh, meneer, meneer de Verkoper, ja, wat moet het geintje kosten? Voor uh, 67.500 uh, mag u hem hebben. Um, ja, dan... Het uh, is wel een hele mooie. Dan wordt het even sparen. Nou, ik ben benieuwd wanneer Daan dan wel met een landrover naar de redactie komt. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Ja, het is een merk met een grote belevenis. Je houdt ervan of je bent er tegen. Waarom zou je nou zo graag voor een landrover kiezen? Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Dat zit in je. En je hebt vroeger gekeken en uh, je zag zo'n ding en dan moest je dat ook hebben. Maar sowieso, het is Engels. Dus dan is het goed. Ik denk dat het de beleving is en de lifestyle die erbij hoort. Lekker buiten, lekker in de natuur, met z'n allen, gewoon gezellig weg. Ja, een landrover is dan voor vrijheid en... Uh... Lekker doen wat je wil. Ja, omdat het een hele leuke auto is. <laughs> ja, het is gewoon de mooiste auto die er is, hè. Stoer. Ja, uh, makkelijke auto. Ja. Goedkope onderdelen. En komt overal doorheen. Uh, ah. Omdat onze mannen daar uh, mee zijn en wij uh, gewoon gezellig meegaan. Ja, ja dat is. Ja. Wij zijn er dan besmet in Australië. Omdat het uh, een goed excuus is om veel uh, op stap te gaan en uh, veel buiten te zijn. Het, uh, het is een mecano. Het rijdt ook als Meccano. Je kan er straffeloos van alles aan maken. En er zijn weinig wagens die je zo uniek kan maken. Dus naar je eigen smaak. Zonder dat je daar technische afbreuk aan doet. Dus het is gewoon speelgoed. Nou, ik ben a-technisch. En ik heb twee steeksleuteltjes. En ik kan de hele auto uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. En je hoeft er niet bij na te denken. Je hebt deze week vast heel veel gehoord over de 3D-printers. En zo meteen ga ik bellen met Richard Lamp van trendwatcher.com. En hij weet alles over de 4D-printer. Ik ben heel benieuwd. Dit is Matt Simmons with you honest waar ik start from. I try and impart mijn wisdom. A combination of trout and fear. That's the way it's always been my vader en his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'm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 I'm um... Van Matt Simmons. start Lekerveld. Ja, 2000 Nederlanders hebben er al één thuis staan. De 3D-printer, een printer waarmee, je, zoals de naam het al zegt, objecten in 3D kan printen. Traditionally, when you think of printing, you think of printing out something on a piece of paper using ink. Well, 3D printing is actually printing out a physical object. Ja, door deze printers kan je dus uh, van kunststof dingen maken, zoals bijvoorbeeld armbandjes, ringen en hoesjes voor je telefoon. Niet echt hele spannende dingen. Um, Richard Lamp van trendwatcher.com, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, we gaan het zo hebben over het 4D-printen. Want uh, dat is uh, de volgende stap. Hè. Maar eerst, uh, ja, wat kan je nog meer maken met een gewone 3D-printer? Ja, je hebt verschillende soorten 3D-printers... maar als je met eenvoudige 3D-printers print... die je nu al voor, nou, wat zal het zal zijn... 1200 euro gewoon thuis kan hebben staan... en dat ziet er echt uit als zo'n normale inkjetprinter... maar dan net even iets groter... en iets minder professioneel uitgevoerd over het algemeen. Maar daar kun je uh, één kleurmateriaal in stoppen. Dus, uh, weet ik veel, uh, oranje plastic hebben ze bijvoorbeeld gedaan... en dan maken ze een kroningsring. Dus sieraden kan je leuk maken. En mm -hmm. uh, wat mensen ook heel veel doen... is uh, ja, een beetje huistuin- en keukenspulletjes maken. Dus dat kan bestek zijn... Of surfies, of nou ja, eigenlijk alles wat je kan tekenen op je computer natuurlijk. En wat zich ervoor leent om uit één stuk uh, gemaakt te worden. Dus bijvoorbeeld, het is nu een heel leuk project, ik heb het net op Twitter gezet, uh, waarbij een bedrijf uh, ge uh, koffiekopjes gemaakt heeft. Dus iedere dag van de maand hebben ze een ander design kopje koffie. En dat duurde ook precies een dag om zo'n kopje te printen, want dat ja. gaat niet heel erg snel. Nou, dat soort dingen kan je ermee maken. Oké. Okay. Um, en nou ja, afgelopen jaar is de 3D, 3D printer wel een uh, populair, stuk populairder geworden zelfs. Um, je kan er nu natuurlijk ook dingen mee maken zoals wapens. Daardoor was het deze week uh, in ja. het nieuws. Can your HP printer do that? En by that I mean print a 3D pistol called the Liberator. One that can be fired on what looks to be the set of. A... Quentin Tarantino movie. Ja, een plastic wapen en hij werkt ook nog. Ja. Hartstikke gevaarlijk ook. Ja, maar ik moet als techneut vind ik het geweldig dat dit kan, <laughs> maar als je natuurlijk ethisch kijkt is het levensgevaarlijk. En inmiddels is het ook eh, officieel even verboden nu om zo'n ontwerp neer te zetten, maar je snapt dat dat met dezelfde snelheid naar BitTorrent of andere minder legale omgevingen verdwijnt zo'n ontwerp. Um, en dat is ook he, de echte handel voor 3D-printing in de toekomst. Dat zijn niet die printertjes die gemaakt worden of de spullen die eruit komen. Maar de ontwerpen die mensen met elkaar gaan verhandelen. Ja, want uh, de blauwdrukken die stonden van dat wapen op internet... die kon je downloaden om zo zelf dus dat wapen na te maken... Ja. Um, maar dus daar zit wel toekomst in dat uh, in ieder geval blauwdrukken, daar, uh, die, die kun je dan verkopen. Voor wat voor soort dingen zou je nog meer blauwdrukken kunnen maken dan? Waar moet je dan aan denken? Ja, je kunt aan allerlei uh, medische dingen uh, denken, zeg maar, waar echt maatwerk nodig is. De doorbraak van 3D-printing is gekomen dat ongeveer twee jaar geleden de eerste 3D-scanners beschikbaar kwamen. Echt zo een soort van uh, smartphone apparaat, zeg maar. Soms zijn ze wat groter. Maar dan kun je dus iets in je omgeving even snel scannen door er een paar keer omheen te draaien. Um, en dan kun je, weet ik veel wat je maar nodig hebt. Uh, en, nou, even simpel een deurstoppertje, weet ik veel. Um, Alles kan je het echt kopiëren. En daarom wordt het ineens interessant. Oké, okay, dus je maakt een soort foto ervan. Ja, en ja. dat maakt hij dan na met een 3D-printer? Inderdaad. Wauw. Dan heb je echt dat. Uh, ja, weet je dat. Wat voor mij nog heel erg een science-fiction idee is. Zo'n kopieermachine waar gewoon dingen uitkomen. Ja, het grappige is nu maak je met dat pistool bijvoorbeeld uh, kun je nu alleen nog naar de buitenkant ergens van kijken. Uh, en uh, dat pistool bijvoorbeeld is ook niet gemaakt uh, in één keer, maar dan zijn er losse onderdelen gemaakt en die zijn daarna in elkaar gezet. Mm -hmm. Maar er zijn inmiddels ook 3D printers waarbij je uh, verschillende materialen kan gebruiken dus je kan plastic gebruiken of metaal of je hebt ook keramiek en, en bepaalde glassoorten. En die kunnen dan uit één printer komen. En dan kan je ineens uh, bijvoorbeeld de binnenkant van zo'n uh, geweerloop zal ik maar zeggen. Die moet ook heel erg glad zijn, anders komt die kogel er niet uit. Mm -hmm. Dan kun je daar een ander materiaal voor gebruiken dan de buitenkant. Dus het wordt steeds geavanceerder. En dat is uh, wat je bedoelt ook met 4D-printen, toch? <laughs> ja, nou inderdaad. Kijk, je hebt natuurlijk uh, 1D is een puntje en 2D is een, uh, een lijntje, zeg maar. En 3D is iets wat in de hoogte komt. En 4D is dus iets waar tijd in zit. dus de vierde dimensie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat iets gemaakt wordt en daarna nog van vorm kan veranderen. Dat is het, het 4D, zeg maar, wat je kunt maken. En dan heb je dus ook over dingen die iets doen. Nou, wat ze nu inmiddels kunnen... ...is bijvoorbeeld een soort van klein... Ja, polymeerdraadje maken... ...wat eerst recht is. En als je dan bijvoorbeeld... Uh, ...aan een bepaalde temperatuur uh, blootstelt... ...dat het dan daarna van vorm verandert. Dat staat ook uh, op internet. Bij TEDx is daar uitgebreid over gesproken. Mm -hmm. Maar 4D-printing gaat eigenlijk veel verder. Dat zijn alle objecten die een functie kunnen hebben. Dus je kan, wat ze nu kunnen... Op de, ...in Amsterdam zijn ze met de voorbereiding... Bij van een grachtenpand. Nou, dat is nog 3D. Dat is een heel passief ding. Mm -hmm. Maar je kunt binnenkort ook auto's printen radios, uh, smartphones, echt de binnenkant. Nou, dat kun je natuurlijk niet doen door zo'n scanner om je smartphone heen te draaien. Uh, maar uh, er zijn ontwerpen waarbij je dus zegt: van, nou, ik moet eerst een laagje buitenkant hebben. Dat mag plastic of aluminium zijn. Dan moet ik elektronica kunnen printen en uiteindelijk moet ik de bovenkant kunnen printen van een, een keramiek of van een glassoort. En ja, dan krijg je natuurlijk echt hele nuttige uh, objecten die je uh, in dagelijks leven kan gebruiken. Dus die worden kant en klaar geprint? Ja. Klaar voor gebruik, die werken gewoon. Ja, en dan moet je, je natuurlijk wel voorstellen dat je dan een printer hebt hè, met allemaal eh, nou, draden over het algemeen. Of tubus met, met, met pasta, maar meestal zijn het draden. En dan gaan bijvoorbeeld vijf draden in, zoals je bij een kleurenprinter nu hebt, gewoon 2D op papier. Kan je straks dus uh, ja, 4D-objecten maken waarbij je een, een koperlaagje maakt hè, voor je elektronica. En dan weer een isolerend laagje en, en zo verder. Dus dat is natuurlijk prachtig wat er allemaal aankomt. Ja, je noemde net al wat voorbeelden. Wat zou je eh, allemaal met een 4D-printer kunnen uitprinten? Ja, wat het meest vergaand uh, gaat, echt op dit moment al, dat is echt van, van de afgelopen weken dat ze het voor elkaar gekregen hebben, is organen printen. Ja. Um, het probleem daarbij was altijd van, je kan tissue printen, zeg maar, dus ja, bloedcellen aan elkaar plakken zo ongeveer. Um, en je kon bloedbanen maken, dus uh, de aderen, zeg maar. Maar nu hebben ze het voor elkaar om dat te combineren. Nou, die twee dingen heb je nodig om een orgaan te maken. En als je dan dus de juiste bloedcellen, oh, sorry, de, ja, de cellen gebruikt, dan wordt het... Oh, en ik, ik gebruik bij spreken stamcellen uh, die uh, voor jouw lichaam niet afstotend zijn. Dan kun je daar een orgaan mee maken. Nou, dat hebben ze nu voor elkaar, maar je moet je voorstellen dat het nu ongeveer op het niveau van een reageerbuisje is. Zo klein is zo'n uh, orgaantje, zou ik maar zeggen, wat ze nu kunnen maken. Mm -hmm. uh, maar dat kan dan ook weer doorgekweekt worden en dan krijg je gewoon een celdeling. Dus dat, ja, ik vind het een beetje scary natuurlijk, snap je? Maar dat ja, is echt de, de ultieme vorm van 4D-printing. Want de volgende, als je organen kan maken, dan kun je dus ook personen gaan maken. Ja inderdaad, en je had het net al even over quantified self, hè, waarbij mensen mm -hmm. euh, ja, aan zichzelf meten, maar nog een stap verder is uh, singularity, waarbij je dus dingen kan maken, bijvoorbeeld met zo'n 4D-print, waarvan je niet weet wat zo'n ding wat je gecreëerd hebt, uiteindelijk gaat doen. Hè. Dus dat, in het meest extreme geval denk je aan zo'n Frankenstein en dat soort uh, wezens, maar die kant ga je dus wel op, ja. Ja, nou, nu, nu eindigt het eigenlijk allemaal alsof het heel erg eng is, maar nee. uh, wat, is het mooie, wat zijn de mooie kansen zeg maar, die dit allemaal biedt? Nou, het mooie is voor de economie dat heel veel productie weer Terug naar Nederland komt, want je gaat dus niet iets 4D of 3D printen in China en daarna naar Nederland toe laten oh ja. brengen. Dus dat doe je hier. Plus dat je als je maar weinig van iets nodig hebt, je kan ook bijvoorbeeld eten printen, dus in hele leuke vormen met suikerkristallen, een leuk, uh, weet ik wat, iets, iets aardigs voor Moederdag op het bord uh, creëren. Um, en je ziet dus als je een massaproductie wil hebben, dan ga je dat nog steeds naar een fabriek sturen, maar als je dingen in kleine aantallen willen hebben, en dat heb je eigenlijk steeds vaker tegenwoordig, dan kan je dat heel makkelijk met een, een 3D printer doen of in de toekomst. ...toekomst met een 4D-printer. En uh, waar, vanaf wanneer is die toekomst? Wanneer uh, denk je ongeveer dat het? Uh... Ja. Nou, je ziet nu, je hebt industriële via Shapeways en andere bedrijven, kun je 3D-ontwerpen opsturen en dan krijg je gewoon thuisgestuurd met de post vanuit Eindhoven of ergens anders op de wereld waar die machines allemaal staan. Mm -hmm. Of je neemt zo'n 3D-printertje in huis, maar dan moet je natuurlijk wel echt een beetje een nerd zijn om dat allemaal aan de praat te krijgen. Het is niet moeilijk, maar het kost heel veel tijd om die dingen in elkaar te zetten, die printers, en dan, dan kunnen we mee aan de slag. En 4D-printing zal je zien dat dat eerst in uh, wetenschappelijke omgeving is en in de zorg en dergelijke toep toepasbaar is, maar dat, in feite zijn ze nu al uh, daarmee bezig. Bezig. En ik denk dat ze over twee, drie jaar ook op commerciële basis beschikbaar zijn. En dan nog even van jou persoonlijk, heb je hem zelf ook? Ja, ik heb eindeloos zitten prutsen, moet ik zeggen. Ik heb <laughs> elektronica gestudeerd vroeger. Ja. En dus ik had zoiets dit moet ik kunnen. Maar het is echt wel uh, ja, een soort van uh, meubels bouwen in het kwadraat, zeg maar. Hoe oh. ingewikkeld het is om zelfs zo'n apparaat in elkaar te zetten. Maar inmiddels kun je ook kant-en-klaar printers kopen. Je hebt bijvoorbeeld een van de apparaat die heet replicators. He, die kopiëren dus allerlei dingen uit hun omgeving als je dat wil. En dat is echt gewoon voor de consument, zoals je een printer in de winkel koopt. En dan kun je hem gewoon uh, kant en klaar. Dan koop je rolletjes, materiaal erbij, zeg maar. Van allerlei kleuren en uh, verschillende soorten materiaal. En dan is het eigenlijk vrij makkelijk. Dan is de truc vooral dat je iets moet kunnen ontwerpen op de computer. Of dat je een ontwerp van een ander koopt en daar een klein dingetje aan verandert. He, bijvoorbeeld je naam erin zet of de, de afmetingen net een beetje verandert. Nou, Dat klinkt inderdaad meer uh, als iets voor ja. mij. Hey Richard Lamp van Trendwatcher.com, Dankjewel. Oké, okay, succes. Dit is Texas Black Eyed Boy.